De mannen die dezelfde Chinese tatoeage op hun rug hebben, vormden volgens het OM een professioneel moordcommando. Onocute had eenzelfde tatoeage. Michelle Obama, de echtgenote van de Amerikaanse president, heeft al haar stem uitgebracht voor de verkiezingen op 6 november. Ze zette een foto op Twitter van zichzelf met de envelop waarmee ze haar ingevulde stembiljet opstuurde. Haar man brengt op 25 oktober in thuisstaat Illinois zijn stem uit. Het is de eerste keer dat een presidentskandidaat niet op de verkiezingsdag zelf zijn stem uitbrengt. Dat dit nu naar buiten komt is een bewuste campagnestrategie. Obama hoopt al voor 6 november veel stemmen binnen te halen. Jong Oranje heeft zich geplaatst voor het Europees kampioenschap voetbal van volgend jaar. In de play-offs was Nederland te sterk voor Jong Slowakije. Net als in de eerste wedstrijd werd het in Rotterdam 2-0. De doelpunten werden narust gemaakt door Wijnaldum en Luc de Jong... Het EK voor spelers onder de 21 is volgend jaar juni in Israël. Het weer, vanavond en vannacht buien, maar ook opklaringen. Temperatuur daalt naar 9 graden aan de kust en 5 graden in het binnenland. Morgenochtend regenachtig, met zelfs een stormachtige wind in het noorden. windkracht 8. Smiddags wordt het dan droger en breekt ook de zon af en toe door. Het wordt 13 graden. Dit was het NOS-journaal. AMBV Verkeersinformatie. Op de A10 is de weg weer vrij bij de Koentunnel. De file daar is ook al weg. Op de A20 van Gouda naar Rotterdam nog niet. Daar zijn ze bij het ketelplein bezig met een spoedreparatie. Er staat 2 kilometer file. En het is nog steeds niet mogelijk om rechtstreeks de A4 op te rijden naar Hoogvliet. Op de A27 tenslotte Utrecht-Breda. Ook vanwege werkzaamheden tussen Hank en Knoop het Hooipolder. 2 kilometer.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 Uitpakken en meer beleven. Cel aan Zee Kaproen is de ultieme winterbestemming. Voor skiën en veel meer. Kijk op Austria.info. Bij de Dieren Speciaalzaak. De mensen die van dieren houden. NOS, NOS, NOS Radio 1. Langs de lijn. Met Twan van Peperstraten. Goedenavond. Jong Oranje heeft zich dus eenvoudig geplaatst voor de EK volgend jaar in Israël. De ploeg van Corpot won vanavond wederom met 2-0 van de leeftijdsgenoten uit Slowakije. En door de naderende verplichtingen bij de clubs is er geen mogelijkheid om het te vieren. Maar volgens aanvoerder Bram Nuitink verzuurt niet wat in het vat zit. Misschien gaan we het vieren als we, als we de volgende, volgende keer weer bij elkaar komen... en een oefenwedstrijd hebben of zo. Misschien kunnen we dan even wat, wat gaan vieren, want ik denk wel dat we dat verdiend hebben. En morgen speelt het grote Nederlands elftal tegen Roemenië. En bij een overwinning is kwalificatie voor het WK een flink stuk dichterbij... De vooruitzichten zijn goed, want van de elf keer dat beide landen elkaar ontmoeten, verloor Oranje maar eenmaal. De vrije trap wordt genoten, oh, redding en een doelpunt. Het doelpunt is daar van die lange verdediger Goyan. en het is 1-0 van Roemenië en je zag het aankomen, je voelde het. Maar ondanks dat verlies plaatste Oranje zich voor het EK van 2008, waar Roemenië opnieuw de tegenstander was en werd verslagen. En in Amsterdam wordt vanavond volop gesport. Op de wielerbaan in Sloten is de Zesdaagse begonnen. En in het jubilerende theater Carré is de traditionele Ben Bril Memorial aan de gang. Een boksgala met de echte harde jongens. Houdersberg, twee rond. Je moet echt van de straat zijn om te willen knokken voor je te winnen. Je moet willen winnen. En als je dat niet in je hebt... Dan kun je beter thuis blijven. En we kijken vooruit naar de kwalificatie in het land Spanje-Frankrijk van morgen. En we laten Yvendus snel aan het woord over zijn eerste training... na zijn hartproblemen van twee weken geleden. Dat allemaal tot 11 uur in NOS langs de Lijn. Allereerst Jong Oranje, dat plaatste zich vanavond dus... voor de eindronde van het EK onder 23 jaar... dat volgend jaar juni wordt gehouden in Israël. Ook de tweede wedstrijd tegen Jong Slowakije op het veld in Rotterdam van Sparta... werd met 2-0 gewonnen door Jong Oranje. En ik praat erover door met Ronald van der Geren. Ronald, goedenavond. Hallo, Tran. Was je onder de indruk van het spel van het team van bondscoach Korpot? Nee, helemaal niet. De tweede helft was acceptabel. De eerste helft was eigenlijk niet om aan te gluren, om het heel populair te zeggen. Terwijl je eigenlijk vol verwachting toch ging zitten voor deze wedstrijd. Maar nee, het elftal kreeg in de eerste helft zeker geen grip op het duel. En gaf zelfs veel te veel mogelijkheden nog aan de tegenstander weg. Nou, nou, nou was het zo dat tegen uh, Jong Oekraïne twee jaar geleden ging het fout. Uh, de eerste wedstrijd afgelopen week tegen Jong Slowakije was ook niet best in de beginfase. De coach had zijn spelers nog gewaarschuwd het kwijt niet te licht op te vatten. Stonden ze vanaf het eerste moment op scherp bij Jong Oranje? Nee, dat idee had ik niet. En dat was misschien wel vergelijkbaar met die wedstrijd tegen Oekraïne van, van, van twee jaar geleden. Alleen toen uh, was het de eerste wedstrijd waarin men zo slecht startte. En nu zal die, die 2-0 onbewust toch wel hebben meegespeeld, denk ik. Ik bedoel, er lopen bij uh, Jong Oranje natuurlijk een aantal jongens die zich eigenlijk voor dit niveau iets te goed vinden. Um, die vinden dat ze bij het Grote Oranje horen en dat die eigenlijk corpot een soort van vriendendienst bewijzen. Ja, en die nemen het dan toch blijkbaar iets te licht op. Ik vond eigenlijk de mensen die moeten opstaan in zo'n wedstrijd... Wijnaldum, Maher, um, misschien ook zelfs wel... Nou ja, Nuitink niet. Dat was de aanvoerder die eigenlijk ook een beetje door het ijs ging. Maar eigenlijk met name Wijnaldum en Maher... brachten gewoon in de eerste helft te weinig veel balverlies. Daardoor kwamen ploeggenoten in de problemen. Nuitink, daarom noem ik hem... omdat hij zo ontzettend zwak was in de opbouw. Eigenlijk geen enkele bal van hem kwam goed terecht. Nou ja, dan sta je dus als aanval helemaal uh, machteloos. Ja, dus maakte het een wat machteloze indruk in de tweede helft helft werd het wat beter. Toen ging Van Haren eruit als controlerende middenvelder. Ja, toen, toen, ja toen, toen kwam er wat meer, uh, wat meer balans in het, uh, in het elftal. Nou ja, en dat, uh, dat uiteindelijk resulteerde dat in twee doelpunten. Vorige week was Klaas hier van Feyenoord nog van de partij. Nu zit hij bij het grote Oranje. Werd hij gemist? Ja, ik denk dat dat wel iemand is die nooit zal verzaken. En die ook nooit een eigen wedstrijd uh, zal spelen. Je zag toch wel dat een aantal jongens in het begin dachten... na nou, een trucje achter het stambeen langs. Eigenlijk in een veel te laag tempo. Het voetbalde niet als team. En als iemand altijd toch wel de teamgedachte uh, hè, in, in, in het hoofd heeft... dan is dat Jordi Klaas hier wel. Dus ik denk dat hij als, als aanjager, als, als leider van het elftal... wel een beetje gemist werd. Ja. We gaan eens even naar de Vreugde in Rotterdam. Rob Fleur liep daar rond met een microfoon... en toch naar een zeer goed gehumeurde bondscoach, korpot. Er staat hier een man naast me. Hij ruikt naar de champagne pot. Zit je helemaal vol? Helemaal vol. Ja, ja Maar goed, dat is uh, niet zo erg hè, als je hier gewonnen hebt. En dit pak gaat toch uh, naar, de, naar het leger des zelfs. Dus uh, dan vind ik het ook niet zwerg. Was je hier op voorbereid? Kon het een beetje wachten? Ja, uh, nee, ik ging proosten. Ik wilde wat zeggen met die spelersgroep. En dus, op het moment dat ik dus een slokje wil nemen, kreeg ik dus de hele lading van die spelers over me heen. Dus dat was wel laag. Dat erbij je leuk. Hoort erbij, hè? Hoort erbij. Dat, zijn, uh, dat zijn de leuke dingen. Wanneer kreeg je in de gaten van. Uh, nou, het gaat toch lukken tegen Slowakije? Want jullie begonnen weer heel matig. We houden de druk hier nog vrij voor eens uit. Maar ik, ik vond het namelijk heel slecht. En, uh, maar. Ik denk dat dat de reden is dat er toch heel veel spanning op zat bij de spelers. Je merkte gewoon dat ze niet lekker in de vel zaten. Dat ze, dat ze toch een beetje nerveus waren. Spannen, ja, het is toch een spanning. En ze, ze dekte niet door. Het liep gewoon niet lekker. De middenvelders lieten de mannen lopen. En ja, dan is Ricky is daar dan even de dupe van geworden. Maar, maar dat was niet omdat Rikki zo slecht speelde. Maar het was, had te maken met andere spelers. En daardoor heb ik dus, moest ik ingrijpen. Ja, en dan kon je in de tweede helft. Dan zet je Wijnaldum met het centrum neer, eh, met de voren en een beetje als controleur ja ja en dan een ene komt er weer zo'n bal waarvan je verwacht ja en legt hem al een keer terug luke de jongen en dan hangt hij is ze dan klaar als wij om die bal over de lijn werkt ja toen was het toen was het gebeurd dat was de, belang... de doodsteek voor hun want ze hadden toen, kijk, als ze 2-1 maken of 1-0 maken, dan komen ze weer dichtbij en dan krijgen ze hoop. Maar nou, dit was natuurlijk de genadeklap. Toen was schoon, toen kon je rustig achterover leunen. Maar we gingen ook, we speelden daarvoor ook al beter, vond ik. We gecontroleerden, we zetten snelle druk. En als ze de bal hadden, gaven we hem ook niet gelijk weg. Dat was natuurlijk wel heel belangrijk. En dan ja, wordt het 2-0 nog met een penalty, een logische penalty, vasthouden, dat ja. is penalty. Ja, en dan kan je nog even wisselen in het slot, iedereen nog even mee ja, laten nou doen. Ja, ik vind dat uit. die heeft uh, die stopscore geworden en uh, die, uh, die is de dupe van uh, dat Lübke, uh, ja, ja, een fantastische spits en die willen ze dan toch nog eventjes uh, belonen uh, om hem erin uh, te zetten. En Bakun heeft hetzelfde gedaan, die heeft ook iedere keer meegedaan en uh, ja, en dan uh, vind ik het ook leuk uh, dat ze dan nog eventjes erin kunnen komen. Dan sta ik bij je kleedkamer te kijken, zie ik daar staan, dan zie ik de Vrij staan, niet Mee. Maar hoeveel man, hoeveel man mag je eigenlijk meenemen? Want je hebt geloof ik een bus vol. 23. En daar gaan er, die gaan er ook 23 mee hoor. Oh ja. maar is het spijtig dat je misschien tegen jongens moet zeggen die nu steeds gespeeld hebben van nou helaas? Topsport is hard en uh, de beste spelen. En laten we ook eerlijk wezen, als er jongens zijn vanuit de Nederlandse die komen, dan moeten die sowieso al de prioriteit hebben. Die kan ze moeilijk. Uh, en, uh, we moeten gaan kijken wie meegaan en uh, wat we erbij zetten. Maar ja, je hebt zoveel aanmeldingen al. Ja, dat betekent. Je zal het tekenen dat ze het de zin hebben gehad bij jongeren. En nog steeds. Dat is natuurlijk ook wat positief. Voor de coach betekent dat ook harde besluiten te nemen, Daar heb ik geen moeite mee, hoor. Daar heb ik absoluut geen moeite mee. Je hebt, nooit, je hebt nooit 23 vrienden. Ga je nou een beetje de komende dagen volgen? Of morgen, dinsdag? Wie, wie, wie, wie er nog meer allemaal gaan? Ja, uiteraard... De, belangrijke Kijk, ik hoop dat er zoveel mogelijk sterke landen gaan. Ik hoop dat Engeland, Frankrijk, Italië, Spanje, Duitsland, dat... en wij en Israël en dan... nou, nog in de... Rusland is Schotland. Ja, dat zijn natuurlijk. Het is een... Kijk, dan heb je een toernooi. En daar hebben die jongens dan. Het gaat erom dat je op het hoogste niveau speelt en tegen de beste tegenstanders. En nou, dat heb je dan. Corpot, in gesprek met Roop Fleur, Ronald van der Geer, ja, we hoorden al wat namen vallen. Het mooie is natuurlijk, komende zomer is er geen toernooi voor de grote mannen. Ja, Wie, wie, wie komen erbij? Wie gaan er afvallen van dit uh, oranje? Nou, wie er gaan afvallen, dat is natuurlijk nog niet helemaal, uh, helemaal duidelijk. Maar je weet nu al, als de jongens die vandaag op de bank staan... en dan even een bedankje krijgen en nog even mogen invallen... dat zijn niet de eerste keuzes. Zeefraak wordt al genoemd, moet uh, plaatsmaken voor, voor de jong. Nou, ja, vanuit uh, A-oranje vanuit heeft bijvoorbeeld Kevin Strootman... notabene het aanvoerder van Oranje, uh, gezegd... ik heb wat trek in dat, uh, in dat toernooi. Nou, ja, Stefan de Vrij, die naam kwam ook wel even voorbij. Martens Indy, Klaasie, Leroy Vers... kunnen allemaal nog in Jong Oranje spelen... en hebben allemaal op een of andere manier te blijken trek te hebben in, in, in die wedstrijden in, in Israël. Niet voor niets is het dringen voor de kleedkamer. Want wel gewoon in het zicht blijven van de bondscoach natuurlijk. Dus kijk, hoe die schifting gaat plaatsvinden, um, ja dat is, dat is nog wat onduidelijk. Maar dat er van onderuit wat spelers zullen afvallen, ja dat is, uh, dat is, uh, dat is duidelijk. Want ja, hij wil daar met de absolute top naartoe en daar natuurlijk ook een resultaat boeken. Tot slot, als we dan nog even iets verder kijken. Uh, welk perspectief biedt dit team nou voor de toekomst van het grote Oranje? Welke, welke jongens... Zijn u echt al opvallend genoeg uh, dat ze echt een grotere rol gaan spelen... straks bij, bij het Nederlands Elftal? Als je me dat nou vandaag had gevraagd nou, op basis van deze wedstrijd... had ik gezegd nee, van, van deze jongens gaat er echt uh, niemand uh, verder doorstoten. Maar ja, goed, Luuk de Jong is al meegeweest naar het EK. Wijnaldum heeft al bij Oranje gezeten. Maar her, eigenlijk ook een beetje, Dispensatie eventjes terug. Ja, dat zijn de jongens die uiteindelijk op termijn wel, uh, wel de sprong zullen maken. Bruma zit ook in dit elftal, hè? Heeft ook al bij Oranje gezeten, is ver teruggevallen. Nou hij speelde vandaag wat onopvlaagd. Vallendere wedstrijd. En na nou, misschien dat in de toekomst Jeroen Zoet. Als doelman die vandaag en ook in de eerste wedstrijd. Een buitengewoon goede indruk maakte. Dat dat mensen zijn die uiteindelijk. En misschien dat Deli Blind. nog wel eens een keer een stapje uh, zou kunnen gaan maken. in, in de toekomst. Want dat is ook iemand die zich toch langzamerhand herstelt. Hè, van, een, van, een, van een wat zwakke start. Maar de, de eerste namen die ik noemde. ja dat zijn mensen die al eens in het keurkorps hebben gezeten. en die zullen zich uiteindelijk ook wel melden. Ronald van der de dankjewel over de kwalificaties van Jong Oranje. Oranje begon moeizaam aan die wedstrijd tegen Jong Slowakije en wist pas na de rust het verschil te maken, Wordt het net al van Korpot. Openingstreffer werd gemaakt door Jorginho Wijnaldum... die op dat moment weer eens was teruggekeerd op zijn favoriete plek. In het midden, achter de aanvallers. Ja, je ziet ook dat ik als middenvelder uh, beter tot mijn recht kom uh, in het, uh, in het uh, team. En waardoor ik het team meer kan helpen dan aan de buitenkant. Uh, je, je leek het er wel om te doen, hè? Wil je even laten zien, Toyfone is er niet, hallo PSV, Marcel zit op de tribune. Let even, ik ben er wel. Nee, ik wist niet dat het zou komen. Ik wil laten zien, hé, hey, ik ben Jorginho en ik kan voetballen. Meer wil ik niet laten zien. En ik wil niet laten zien van uh, Toyfone is er niet. Dus ik ga nu laten zien hoe goed ik kan voetballen, dat wil ik altijd. Als hij er ook is, wil ik dat ook doen. Was je, was je gelukkig in de rust dat je hoorde ik mag eindelijk op middenveld spelen? Ja, ja, ja. gelukkig. <laughs> Ja, is altijd, uh, je bent altijd wel blij als je op je beste positie mag spelen. Tenminste, in mijn ogen de beste positie. En uh, ik denk dat het vandaag heel goed uh, heeft uitgepakt. Ik was dreigend, ik had uh, een groot aandeel in het uh, spel. En, uh, ik was bij de goals betrokken dus. En heb je het goed gedaan hè? Ja, eigenlijk wel. Als je doorgaat heb je het sowieso goed gedaan. Dus. En dan, maar je had er drie kwartier voor nodig. <laughs> ja, het hele team had er drie kwartier voor nodig. Dus, uh, het doet natuurlijk met z'n allen en, uh, ook uh, die jongens, door die jongens kon ik het zo goed spelen. Wat was het in het begin? Lijkt wel of jullie stijf stonden van de zenuwen? Uh, ik weet niet, misschien is dat het. Ik weet niet wat het was. Maar uh, je zag dat we fases in de wedstrijd wel goed voetbalden. Maar uh, ook fases dat het, uh, dat het slecht ging, waardoor hun eigenlijk de bovenliggende partij waren. En in de tweede helft hebben we het gewoon omgezet. Heeft de trainer het omgezet? En ja, zo zag je eigenlijk dat we gewoon veel beter waren dan Slowakije. Ja, en dan, uh, nou, dan speel je een belangrijke rol. En dan zegt iedereen: zie wel, hij kan er wel aardig voetballen. Ja, de meningen zijn zo verdeeld. Ja. Maar, Irriteert dat? Nee, ik heb geen invloed over hoe mensen over mij denken. dus Ik ga me daar niet aan irriteren. Maar, uh, nou op het middenveld, zijn we nou van het uh, oeverloze gezeur verlost? Of blijft dat maar? nou ik, Volgens mij had ik bij Feyenoord, stond ik op het middenveld, heb ik 14 niet gescoord. en daarna, daarna zijn er alsnog uh, mensen die zeggen hij is er buiten spelen. Dus... Ja, ik denk niet dat het overgaat. Gewoon middenvelder, nou ook bij je club spelen. En dan zijn we van het gezeur af en dan praten we niet meer wat er een week geleden gebeurde. Nou, laten we hopen. Ja toch? Het, is ja. Wat, het, is wat, het kan raar gaan hè? Ja, het kan heel raar gaan. De ene, uh, de ene dag speel je niet en... Uh, Heb je de pest in je lijf? Ja, bij, uh, nou, de pest in je lijf dat je niet speelt, maar aan de andere dag dan, uh, dan speel je een helft op tien en... Gaat het heel goed. Giorgino Wijnaldom, de PSVR met Preto Gies in gesprek met Rob Fleur. om alleen meer over het grote Oranje. Het is 14 voor half 11. Dit is no disco. Dit is no country club either. Dit is LA. All I want to do is have a little fun. De cruisen over Santa Monica Boulevard, All I Wanna Do, uit 1994, van Sheryl Crow. Ook al een ex van Lance. zou ze hem nog even gebeld hebben. Straks meer over de zesdaagse van Amsterdam. En Evander Snow, de middenvelder van NEC, stond vandaag weer op het trainingsveld. Eerst het grote Oranje. Morgenavond kan het Nederlands elftal een grote stap zetten richting het WK. In Boekarest is Roemenië de tegenstander in de vierde kwalificatiewedstrijd. En tot dusver wonnen beide teams alle drie hun wedstrijden... en dus gaan ze gezamenlijk aan kop in de pool. Bas Tegeler is in de Roemeense hoofdstad. Bas, goedenavond. Tan, goedenavond. Oranje heeft vanavond getraind in het stadion. Was daar nog iets uit op te maken? Nee, niet zozeer uit de training. Dat zou ook gek zijn een dag voor de wedstrijd. Zeker omdat Van Gaal tijdens de persconferentie niet zoveel wilde zeggen over de opstelling. Tegelijkertijd heeft hij dat de afgelopen dagen al gedaan. Heeft hij al wel laten doorschemeren dat Van Rijn, Narsing, Van Persie... dat die in het elftal zullen verschijnen. Dus er zitten niet zo heel veel vraagtekens meer in. Ik twijfel eigenlijk alleen nog of op het middenveld nou... of de Jong verschijnt of Klaasie. Dat is eigenlijk de enige keuze waar we niet helemaal zeker over zijn. En de rest van het elftal staat eigenlijk wel vast. Het is een belangrijke kwalificatiewedstrijd. Wat merk je daarvan? Ja, kijk, het, het, het is gek genoeg een belangrijke kwalificatiewedstrijd geworden... omdat Roemenië ineens onverwacht in Turkije wint. En daarmee, net als Nederland, negen punten heeft na drie wedstrijden. Ik vind dat het elftal redelijk ontspannen is. Ik heb niet de indruk dat die nou stijf van de spanning staan. En ja, dat is misschien maar goed ook. Want het is nog een immens stadion, ook met 50.000... Roemenen op de tribune morgen. Het is uitverkocht. Prachtig stadion, Nationaal Arena... waar de, de, ik wou UEFA Cup zeggen, de Europa League finale van afgelopen seizoen is uh, gespeeld. Dus als je dat allemaal bij elkaar optelt... dan kan je misschien best een beetje onder de indruk raken... met een relatief jonge ploeg. Maar ik heb de indruk dat ze redelijk stevig op hun benen staan. Voor de training gaf Van Gaal een persconferentie. En daar gaf hij aan dat de pers het vooral zelf heel spannend maakt. Als ik uh, dat allemaal lees en zie... Dan denk ik, ja, jullie helpen de bondscoach om de motivatie hoog uh, te houden of te brengen. Ja, ik denk dat iedere wedstrijd heel belangrijk is. En, en volgens mij was Turkije heel belangrijk en daarna was Hongarije heel belangrijk. Nou, Andorra uh, zal dan minder belangrijk zijn geweest. Maar ik denk dat uh, in een kwalificatiereeks van tien wedstrijden, dat het iedere wedstrijd erg belangrijk is. Pas tegen mij, hoe groot is nou het vertrouwen van Van Gaal in de wedstrijd van morgen? Ik denk dat hij wel veel vertrouwen heeft, maar ik denk dat hij ook wel benieuwd is. Want uh, ja, hij is natuurlijk pas net begonnen. Hij heeft nog geen hele grote wedstrijd gespeeld waar druk op staat, waar spanning op staat. Dat is deze ontegenzeggelijk wel. Dus ik denk dat hij heel benieuwd is um, hoe het Elftal zich gedraagt. Want um, als je het doet met spelers die allemaal 60 of 70 interlands gespeeld hebben, dan weet je het wel ongeveer. Maar ja, hier staat Van Rijn in het veld en Martins Indi in het veld. Dat zijn spelers die nog niet precies weten hoe het gaat. En Jermaine Lenz en Narsing. Dus de ene gaat daar beter mee om dan de ander. Dus ik denk dat hij vooral heel nieuwsgierig is. Maar wel vol vertrouwen. Dat straalde hij in ieder geval wel uit. Toch was Vergaal ook onder de indruk van de Roemenen. Zeker na die 0-1 overwinning in Turkije. Nou, Roemenië heeft een Turkije geworden. En, en dat vind ik een geweldige prestatie. Uh, ik, ik schat, of ik schat uh, Turkije uh, hoger in, maar ze hebben wel verloren. Dus ontegenzeggelijk uh, heeft Roemenië die kwaliteit om Turkije te, te verslaan. Dat hebben ze bewezen. Bas, wat vind jij de kracht van de Roemenen? Ja, dat is eigenlijk al jaren hetzelfde. Wat Roemenië doet uh, is uh, tegenhouden met relatief veel mensen achter de bal. Uh, goed verdedigen, compact spelen en dan counteren. Ze spelen in een systeem met zeg maar één echte spits en daaromheen een paar lopers. Uh, en ze kunnen dat wel goed hoor. Ze hebben vrij veel snelheid en techniek voorin. Waarmee ze, als ze eenmaal de bal hebben en het staat bij de tegenstander... zoals het ze zo mooi heet, niet goed, dan flitsen ze er wel langs. Dus daar moet het Nels zelf wel echt serieus mee uitkijken. Als je, als je ze op die manier laat spelen, dus jij hebt de bal en je denkt... Van, het zal allemaal wel loslopen vanavond, dan verlies je de bal twee of drie keer... en dan zit je diep in de problemen. De Nationale Arena zal morgen uitverkocht zijn. En daar is Van Gaal eigenlijk wel blij mee. Ja, ik heb, de, ik heb ook ervaring om voor 50.000 mensen te voetballen. En dat motiveerde mij ook. En, en uh, zo moeten die spelers dat ook ervaren. Dit is een... Uh, toen ik hier binnentrad, ik vond het een geweldig stadion. Ik moet de Grasmat uh, nog bekijken. En als er morgen 50.000 mensen zitten te juichen... Ja, dat, dat, dat nodigt uit tot een grote prestatie. Maar dat nodigt ook uit voor de Roemenen. Want... want uh, Twee weken geleden uh, waren er nog maar 25.000. Dus deze wedstrijd leeft in Roemenië. Nou, dat is toch heel mooi? Tot slot, Bas, wat verwacht jij? Bedoel, een gelijk spelletje? Of, of moeten wij toch echt over die Roemenen heen kunnen lopen? Nou, dat laatste zie ik niet gebeuren. Uh, zoals, zo makkelijk als het ging in Hongarije, waar het NL zelf wel echt, echt lacht met 4-1 wind. Dat, dat gebeurt nu niet, omdat Roemenië daarvoor toch te veel kwaliteit heeft. Ik denk dat als je hier met een gelijk spelletje zou weglopen... afhankelijk van hoe een wedstrijd gaat, want dat weet je natuurlijk ook nooit... dan kan ik me voorstellen dat het Nederlandse kamp daar op zich wel tevreden over is. Dan krijg je Roemenië nog thuis. Dat zou dan je belangrijkste concurrent zijn. Um, tegelijkertijd, als ik Van Gaal ken... als ik weet hoe het Nederlandse voetbal een beetje in elkaar steekt... dan geldt eigenlijk maar één ding. En dat is dat waar je ook bent en met wie je ook bent. Je wil altijd winnen. Want dat weten ze ook. Als Nederland wint, en dat kan natuurlijk allemaal best... dan zet je echt een ongelooflijke grote stap op weg naar het WK. We zijn benieuwd naar de dag van morgen. Bas Tegeloo, dankjewel. Tot 11 uur, langs de lijn met Twan van Peperstraten. Ten van Robbie Williams, Candy. Het is exact half elf. Even terug naar 29 september. jongsleden. Feyenoord tegen NEC. En opnieuw sloeg de paniek toe rond de Snow. Er zit veel onrust in de ploeg bij NEC. En dat werd nog eens versterkt door een situatie een paar minuten geleden... door Snow... Die ineens ging zitten en met zijn hand op zijn borst ging... en wie het medische verleden van Snow een beetje kent... weet dat er dan reden is voor ongerustheid. En uit voorzorg is Snow er meteen uitgehaald. Ik denk aan hartfalen, maar ja, je weet het niet. Een onregelmatige hartslag. Ik ben geen medicus. Maar daar zag het een beetje uit, daar deed het een beetje aan denken. En Snow werd er afgehaald en vervangen door Geert Arend Roorda. Even de Snow. Hij werd twee jaar geleden getroffen door een hartstilstand. en speelt sindsdien met een defibrillator. Nadat hij in het duel met Feyenoord onwel was geworden... werd de speler van NXC dus gewisseld. En uit voorzorg werd de middenvelder op non-actief gezet door zijn club. Vandaag mocht hij weer meetrainen. En nadat hij de afgelopen dagen grondig was onderzocht... vond hij vandaag collega Martin Vriesema aan de rand van het trainingsveld in Nijmegen. En hij vroeg snel nou hoe zijn terugkeer, hoe hij die had beleefd. Ja, ik ben ontzettend blij. Ontzettend blij. Ik had er altijd wel geloof in gehad dat het wel goed zou komen. Maar ja, een anderhalf week waar je toch bezig bent met, uh, met allerlei testen is het toch wel af en toe een kleine spanning, weet je. Maar uh, ik ben blij dat alles goed is gekomen. Wat was er nou precies gebeurd in die wedstrijd tegen Feyenoord? En wat zeggen ze nu dat het toch, uh, dat het toch wel weer gewoon door kan gaan met jou... op het veld als, als betaald voetballer? Ja, ik heb, uh, ik heb last gekregen van een, uh, een hartritme ritme stoornis. En uh, ja, het ze hebben geplaatst en gewoon goed zijn werk gedaan. En uh, ja, voor de dokter was het ook gewoon... Ja, het kastje heeft zijn werk gedaan en je kunt gewoon verder... Want... Ik heb niet last van mijn hart of wat dan ook, of, of dikte spieren of wat dan ook, alles is gewoon goed. En uh, ja, ze hebben gewoon gezegd dat ik gewoon mijn uh, topscore kan bedrijven. En wat gebeurde er nou precies dan in die wedstrijd uh, tegen Feyenoord? Wat voelde je? Ja, je voelde dat het kastje afgaat en uh, ik voelde me een beetje onwel worden. Maar ja, het gaat allemaal zo snel, weet je. Uh, het is moeilijk te omschrijven wat ik voelde, maar het was, geen, uh, het was natuurlijk geen fijn gevoel om uh, zo het veld te verlaten. Nee. Uh, maar was het na een, een sprint, uh, was het de fysieke inspanning of kwam het zomaar? Nou, ja, je bent, ja ik bedoel, we waren misschien 40 minuten bezig, dus uh, je was wel even bezig. Maar het was, uh, het was een stilstaand moment, we kregen volgens mij vrij trap mee. En uh, ja, daar is het gebeurd. Dus het is niet zo dat, uh, dat de artsen zeg maar, uh, zeggen of, of direct een link leggen tussen een hele zware fysieke inspanning en dat zoiets kan gebeuren? Nee, nee, nee, helemaal niet. Als je ziet, uh, weet je, de vorige wedstrijd die we hebben gespeeld, tegen Feyenoord ook in, in de beker heb ik... Uh, tot, tot, tot verlenging zelf gespeeld. Weet je, en, uh, je ziet, er is niks gebeurd. En ik denk dat het uh, nog zwaarder was was als die daarna. Wat doet het met je op het moment dat dat gebeurt, uh, de, de onzekerheid? Want dat, dat moet aan je knagen lijkt me. Ja, ik, weet je, nogmaals, het is natuurlijk nooit fijn om, uh, om in, uh, in, in onzekerheid te leven. Dus uh, ik probeer dat zo ver mogelijk van me af te houden. Weet je, ik heb gewoon uh, veel gebeden en ik heb er altijd... Uh, in geloof dat alles wel weer goed kwam. Het geloof in God, is, is dat belangrijk voor je? Ja, ja, ontzettend belangrijk. Geloof is een was in, in het leven. En, en ja, dat heb ik. En uh, je ziet het, mijn gebeden zijn verhoord. Nou ja, goed, het gaat dus om een hartritmestoord. Dus, en dan heeft dat kastje zijn werk gedaan. Maar hoe, hoe groot is nou de kans dat dat, uh, dat, dat toch weer terugkomt? Want op zich, je, in die zin ben je niet genezen, lijkt mij. Kijk, de ene is er wat meer last van dan de ander. Sinds de allereerste keer is, is dit de eerste keer dat het we weer is voorgekomen. Dus ja, ik, ik, ik kan zelfs niet zeggen. En de dokter ook niet. Uh, of het nou voorkomt. Wie weet komt het nooit meer voor. Weet je. Dan zijn we allemaal uh, ontzettend blij. Maar ja, dat, dat weten we niet. We weten ook niet uh, als we dadelijk klaar zijn met het interview. Wat er, wat er op ons afkomt. Je bent nooit uh, 100% zeker van wat er gebeurt in het leven. Wat er dus gebeurt is, is dat je even onwel wordt. en Het kastje doet zijn werk. Dan sta je op een voetbalveld met, met, met tienduizenden mensen in een stadion. Uh, de kans dat het weer gebeurt. In theorie is die er. Ondanks dat gevaar of, of dat risico... Dat is het je wel waard om betaald voetbal te bedrijven? Ja, zeker. Want dit, dit, dit, ja, dit, is, dit is wat ik doe. Weet je, dit is wat ik doe. Ik ben een uh, voetballer hart en nieren. En ja, dit is wat ik doe. Dit is, dit, dit is, dit is mijn alles. Wanneer sta je weer in de basis? Nou, dat weet ik niet. Dat is uh, die keuze van de trainer. En uh, ja, Ik hoop zo snel mogelijk. Ik hoop... Uh, weet je, uh op dit weekend allemaal, die keuze niet aan mij. Dat, dat laat ik over aan de trainen. Maar als het gebeurt, dan ga je er heerlijk van genieten. Onbevangen stap jij gewoon weer het veld op? Ja, tuurlijk. tuurlijk. Uh, weet je, het is, het is gebeurd. Zoals ik net zei, wat in het verleden is gebeurd, is gebeurd. En uh, ik ben bezig met de heden en de toekomst. Yvendor Snow in gesprek met Martin Vriesema. En komende zaterdag is het NEC tegen AZ. Straks kijken we vooruit naar de kraken van morgen tussen Frankrijk en Spanje. Die wordt gespeeld in Madrid. Nu eerst wielrennen. Hoewel dat wielerseizoen erop zit, zijn sommige renners nog actief. Eh, nog steeds eh, niet op vakantie trouwens, wil ik zeggen. Nog steeds actief. In het velodroom van Sloten begon vanavond de zesdaagse van Amsterdam. En op de startlijst ook flink wat wegwielrenners. En het gespreksonderwerp is ook vijf dagen na het verschijnen van het, HET rapport nog vaak Lance Armstrong. Een bijdrage van Steven Dalebout. Sommigen zijn er helemaal klaar mee, anderen blijven vervent, bieleven. Maar er is vooral verwarring in de wielerwereld na het rapport Armstrong. Talloze vragen. Is wielrennen nog wel leuk? Is schone sport eigenlijk een illusie? Worden we nog steeds gemet? Moet het publiek eerst alles weten voordat het wielrenner vooruit kan kijken? Allerlei vragen die ook gesteld worden op de Zesdaagse van Amsterdam. Tuurlijk wordt er over gepraat. De krant ligt opengeslagen voor de neus van Pim Lichthard. Ja. Ik vind het goed dat het gebeurd is. Hij is wegwielrenner bij vakantelei. Ja, voor mij mogen ze wel gewoon de water mag wel boven komen. En, uh, het is voor ons alleen mijn voordeel dat het steeds schoner wordt natuurlijk. Of denk je ook al een beetje, ja, in wat voor, in wat voor wereld fiets ik? Ja, ik ben vooral heel blij dat ik nu prof ben geworden en dat het waarschijnlijk gewoon heel veel schoner wordt en, uh, en is. En ja, wat er vroeger is gebeurd, mag wel, mag wel boven water. Uh, de wielerliefhebbers ja, die zijn een beetje in vertwijfeling. Nu, hè, zo van, ja, waar, waar hebben we naar gekeken en waar kijken we nu naar? Je heeft iets in die uh, wielerwereld van nu rond. Um, kun je zeggen dat die schoon is of, of weet je dat niet zeker? Ja, dat kun je natuurlijk niet 100% zeggen. Want uh, ja, je, je kan niet uh, in de keuken kijken bij de andere renners. En, uh, ja, wat ik mag geloven van mijn uh, ploegmaten is gewoon de stap nu van de amateurs naar de profs een stuk makkelijker. Zoals bijvoorbeeld Wesley Kreder. Hij won gisteren de ronde van de Van D en kreeg direct een profcontact bij vakantie -lijn. Dat hoorde ik pas achteraf, ik, uh, ja, ik was maar aan het omkleeden, verschonen. En toen belde Daan Luijks op naar de verzorger, en, uh, die gaf mij aan de lijn. En, ja, die zei dat ik een twee jaar contract kreeg. Ja. Toen zei jij? Ja, ik zei, uh, laten we het maar doen. Daarmee is Kreder een van de nieuwste profrenners in een wereld die de afgelopen dagen zo vaak als duivels is omschreven. Zittend in zijn eigen hokje op de Zesdaagse zegt Kreder dat hem dat niet zoveel uitmaakt. Ja, Je, je leest het, je leest het uh, nieuws wel, maar uh, ik hou me er niet echt mee bezig. Uh, het is allemaal vroeg, vroeger gebeurd. Uh, daar, ik... Ik trek er gewoon niet veel van aan en ik, ik rijd mijn koers en uh, ik moest sowieso nog mijn contract verdienen. Dus ja, dan, dan ben je met andere dingen bezig. Nicky Terstra loopt in Amsterdam rond in zijn rood-wit-blauwe trui. Te danken aan de Nederlandse titel die hij dit jaar veroverde op de weg. Hij is bovendien de trotse titelverdediger op de zesdaagse van Amsterdam samen met Iljo Keijzer. Terstra is een wielerliefhebber pur sang en hij ziet voldoende toekomst in deze sport. Ik kijk gewoon naar mezelf en... Uh... Ik weet uh, dat ik clean ben en ik kan uh, in mijn wedstrijden met de wereldtop meerijden. Dus, ja, dus ik denk wel dat het clean is. Ja, ik, denk dat ik, eigenlijk, uh, ik ben in 2007 prof geworden en ik denk dat het eigenlijk uh, ja, precies een mooie tijd is geweest. Wat vind jij, hoe, hoe kan de sport weer het vertrouwen terugwinnen? Is dat door eerst terug te kijken en alle, alle troep boven te halen? Of is dat door een nu een streep om te zetten en het verleden te laten rusten? Uh, ik vind het uh, moeilijk. Kijk, uh, aan de ene kant is het uh, goed om duidelijkheid te hebben. Maar ja, aan de andere kant, waarom moeten we al die shit bovenhalen? Uh, het gaat misschien ons, uh, ons alleen maar sponsors kosten. Ook, ook sponsors die nu nog actief zijn. Misschien is het juist wel goed om als, als sport zeg maar, de, de fouten toe te geven. Uh, zodat mensen op basis daarvan ook weer een soort van vertrouwen kunnen opbouwen naar de toekomst. Als je weet, als je als toeschouwer, wie toeschouwer weet, ja, er zijn nog steeds heel veel dingen uit het verleden die ik niet weet... dan is het natuurlijk moeilijker om dat weer te vertrouwen. Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Ja, en nu is het de US Postal uh, ploeg die, uh, die oh. eigenlijk hangt. Maar ja, in die jaren was het uh, ja, blijkbaar gewoon uh, normaal om, om met de EPO rond te rijden en alles. Dus uh, ja, is het nou eerlijk om alleen de jongens van US Postal nu op te hangen terwijl uh, de rest misschien kan je het dus misschien is het wel goed om iedereen uh, inderdaad, uh, ja, wel, om alles boven te krijgen, alle waarheid. Maar ja, uh, wat, wat heeft het eigenlijk voor zin? Hè? ...van Marvin Gaye moet altijd kunnen... ...in het kader van de muzikale opvoeding uit 1963... ...Can I Get A Witness? Vrijdagavond wordt in Carré weer de televisiering uitgereikt. Het plusje van Carré is vanavond het decor van Bokspartijen. Een behoorlijk gevuld theater. Zes profpartijen met Nederlandse inbreng. Dat lijkt heel wat, maar de hoogtijdagen van Tuur en Delibas... ...zijn al lang voorbij. En het aantal profboxers in ons land is bijzonder mager. Edwin Cornelissen maakte in het theater de boksbalans op. Theater Carré, normaal gesproken het tekort van het kerstcircus van cabaretjes. mag ma ik jou iets vragen? Mag ik jij zeggen? Jij. <lacht> en van musicals. Wel, voor is een maar niet vandaag. De Ben Bril Memorial, en direct bij binnenkomst in Carré wordt al duidelijk wie dat is. Een hele grote zwart-wit foto, lang geleden genomen. Dit is een boksicoon uit vervlogen tijden. Benny Bril deed in 1928 mee aan de beroemde Olympische Spelen van Amsterdam. En hij was ook goed genoeg voor de Olympische Spelen van 1936. Maar daar deed hij willens en wetens niet aan mee. Bril was een van de weinigen die waarschuwde tegen de opkomst van het nationaal socialisme. En dan nu het heden. Alleen, laat je horen voor... ...Klinici Hüssen! We staan vlak voor de ring. waar gaan op het punt van het staat. En uh, ja, meneer, het bent scheidsrechter, wat zien we daar liggen? Uh, ja, dat zijn handschoenen, maar die zijn voor de profs. Ah. En ik begeleid uh, één wedstrijd voor de amateurs. En zo begint de avond in Carré met een amateurpartij. Je wacht al, Luciano. Er wordt flink aangemoedigd. Cross'em, hem. Cross Aan beide kanten. Overheen, over de leekje, man. En uiteindelijk is het Quincy Husse die wint. Een amateuroverwinning, maar ja, uiteindelijk is het natuurlijk dromen van een carrière als prof, hè? Het is zeker iets uh, ja, waar, wat een droom voor mij is, zeker. Die overstap hè, van amateur naar prof, dat is een hele moeilijke. Ja, het is een flinke stap. Uh, natuurlijk als je begint als prof, boksen één ronde langer, vier rondes in plaats van drie rondes. En je bokst ook zonder zo kap. En ik denk dat dat de grootste stap is. Maar in uh, januari 2013 gaat de kap weg bij het amateurboxen. Misschien dat de uh, stap dan toch kleiner wordt. Habersburg, twee euro. Een moeilijke overstap van amateurs naar profs. Ze liggen ook niet voor het oprapen, die profs, in Nederland. Vijftien zijn er slechts. Fred Cohen is al jarenlang bij het boksen in Nederland betrokken. Hoe komt dat? Uh, de animo, je moet werken, je moet geld verdienen. En dat is helaas in Nederland niet zo dat ze staan klaar met het geld. Sponsoren en zo? Ja, maar dat is op dit moment heel moeilijk natuurlijk. Ik wou ook wel zeggen, ja, het probleem met boksen op het moment... is dat te veel mensen het eigenlijk op recreatief niveau beoefenen. Hè? Ja. Ja, de, de scholen staan vol met recreanten. En als je zegt van je kan als je wil kun je ook boksen. Ja. En als je zegt als je wil kun je over drie weken boksen. Zie je ze drie weken niet meer. Ja. Partijen willen ze niet doen. Nee, nee, nee, nee. De angst om het hart heen om in die ring te stappen. Ze schuwen het gevecht. Ja, ja, ja. Ze zijn niet van de straat. Ja. Je moet echt van de straat zijn om te willen knokken voor je te winnen. Ja. Je moet willen winnen. Cross, kroshim. Er waren tijden waar dat wel anders was. De tijden waarin bijvoorbeeld Oran Delibas actief was als profbokser. Ja, uh, wij waren eigenlijk, Tuur, ik, Jovo waren de laatste lichting. Dus uh, daarna is er niks mee gekomen. Dus... Jij ja, bent zelf ook een tijd actief geweest in Amerika natuurlijk. Ja. Hè? Is, hoe noodzakelijk is dat om als profbokser echt hoog op te komen? Om naar het buitenland te gaan? Bij iedere box ligt dat anders, denk ik. Ik denk dat ik zelf uh, de stap naar Amerika heb genomen. Dat had ik niet moeten doen. Ik had gelijk naar Duitsland. In Duitsland zicht de, ik zit profboxen op een hogere level. Ja. En daar kun je, kun je ook als bokser ontwikkelen, denk ik. Dus uh, dat is de walhalla van het boksen, zeg maar, ja. Nou, nog een probleem waarom het niet zo wil met het profboksen in Nederland. Er is veel concurrentie van het kickboksen. Eigenlijk op het moment een populairdere sport. En toch zie je zo langzamerhand een ontwikkeling. Dat kickboksers het ook eens in het boksen gaan proberen. Zoals daar is de pupil van Orandeli Bas, Kara Petjan. Geef een applaus. Het was een fantastisch gevecht. Kara Petjan. Die na zijn overwinning in Carré... ...naar de kleedkamer loopt. Ik wilde niet uh, te veel risico's nemen, want stel voor dat hij wel ja, met de wilde de de hoek komt. De een snelle evaluatie met de coach. Ja, Nog meer gas geven, ja. Ja, hij deed wel een beetje, maar als niet... Een kickbokser dus, die besluit om te gaan boksen. Waarom eigenlijk? Uh, ja, dat maakt je mogelijkheden meer op, dus meer kansen om meer te bereiken. Terwijl je eigenlijk hoort dat het kickboksen ja, wel heel erg uh, groot is op het moment... ...in vergelijking met het boksen, hè? En ja, ja ik heb, uh, dat klopt. En ik heb, nog steeds blijf ik ook kickboksen. Maar ik heb besloten om ook boksen erbij te doen. Want uh, je ziet ook meer dat uh, nog meer kickboksers gaan boksen. Meer bokswerk zie je ook in kickboksen. Dus vandaar uh, is het ook aan beide kanten goed. Misschien dat dit soort mannen dus voor een nieuw impuls kunnen zorgen... als het gaat om het profboksen in Nederland. Habersberg, 2-0. Zo staat Carré vandaag in het teken van de bel. En de fanatieke aanmoedigingen... Overrijden, klap! En is het over een paar weken weer gewoon het Ouderwetse Circus? WK-kwalificatievoetbal op Radio 1. Morgen om 8 uur. En hey, dan moet hij erheen gaan en dan gaat hij er niet in. Roemenië, Nederland. Komt die bal. en nee, wordt winnen! Ja, ja! NOS langs de lijn morgen om 8 uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Ja, Morgen dus Roemenië, en Nederland en andere in het oog springende WK kwalificatiewedstrijd. Morgen is het duel in groep I tussen Spanje en Frankrijk. En over die wedstrijd hebben we nu contact met onze correspondenten in Parijs. Ron Linker, goedenavond. Goedenavond. En in Spanje, Edwin Winkels, goedenavond. Goedenavond, Ja, eerst maar even de bezoekers in Frankrijk. Um, hoe wordt er daar in Frankrijk aangekeken tegen die wedstrijd, Ron? Ja, nou, met angst en beven, kijk, die Franse equipe die is op papier minder sterk, heeft minder ervaring, is ook nog eens niet in vorm. Uh, de laatste keer dat, die, dat de twee landen tegen elkaar speelden tijdens het EK, verloren ze met 2-0. Ja, echt de enige Fransman, zeggen ze hier, die ooit Europees en wereldkampioen is geweest, net als de Spaanse voetballers in het veld, die zit bij de Fransen in de dugout, dat is de bondscoach DJ Deschamps, en die zei op de persconferentie vanavond, ja, als je van Spanje wilt winnen, dan zul je moeten afzien. Het is maar de vraag of de Fransen dat kunnen opbrengen. Karim Benzema, de spits van Frankrijk, speler voor Real Madrid, zei dat Spanje misschien wel het beste team ter wereld heeft, maar, zei hij ook dat ze dat niet bij voorbaat onverslaanbaar maakt. Woorden die de meeste Fransen hier ja, met sceptisisme aanhoren, ze geloven er niet. Eh, ze geloven er zeker niet meer in als ik ze mag eh, aanhoren hier bijvoorbeeld in de taxis of in de café-restaurants. En uh, Edwin, ja, de Fransen hebben ze gelijk. Is die ploeg inderdaad kansloos tegen de Spanjaarden morgen? bijvoorbeeld niemand natuurlijk. En ik denk dat een van de krachten van Spanje is dat ze echt nooit iemand onderschatten. Dat ze zichzelf niet de allerbeste vinden tot het zover is. Dus tot ze inderdaad die prijs te pakken hebben of, of de kwalificatie te pakken hebben. In, in Europa tegenwoordig is het dan moeilijk of niet zo makkelijk te winnen van de Ferreure eilanden of Andorra. En Frankrijk blijft natuurlijk een, een illustere tegenstander. Maar je hoort toch ook wel een beetje van... De spelers hebben het over een, een voor hen soms een beetje onbekend Frankrijk... waar toch weer wat, flink wat veranderingen zijn geweest. En er zijn de spelers voetballers bij het nationale elftal van Frankrijk... Uh, die de Spanjaarden nauwelijks kennen. Uh, daar hebben ze nooit van gehoord. Hebben ze bijna niet zien voetballen. Dus in dat opzicht uh, is Spanje de betere. Alleen zeggen ze ook van... Ja, die, die zegen uh, op het EK, die 2-0... dat was eigenlijk pas de alle, allereerste... ...overwinning van Spanje in een grote wedstrijd in een officieel toernooi op Frankrijk. Dus dat uh, garandeert niet zomaar weer een, uh, een overwinning. Ron Linker, afgelopen vrijdag die oefenwedstrijd van Frankrijk tegen Japan. Ai, ai, ai, hè? Ja, 1-0 verloren is die hier uh, thuis. Uh, daar hebben de Fransen weinig plezier aan kunnen beleven. Uh, de Japanners werden wel behoorlijk onder druk gezet. Uh, de Fransen kregen uh, wel twintig corners. Maar ondanks het lengteverschil ging de bal er maar niet in... Pas toen Frank Ribéry er in de tweede helft in kwam, toen leek er iets meer gevaar te komen in het spel. Maar ja, dat was ook het moment dat die countergoal van de Japanners kwam in de 88e minuut. Ja, toen was Leiden in last. Want zeiden ze hier, als, als we de Japanse Sampan niet kunnen weerstaan... ja, wat moeten we dan wel niet kunnen uitrichten tegen de Spaanse Armada? Het is de strijdlust die Deschamps miste na afloop bij zijn spelers, zei hij. De absolute wil om te winnen. Als we die mentaliteit niet hebben, ja, dan kunnen we het wel vergeten tegen de Spanjaarden. Ja, en dan gaat ook nog een keer de grote Franse volksheld... Zinedine Zidane zich nog mee bemoeien. Die had wat kritiek op de speelvisie van, van ja. Deschamps. Is dat niet vreemd? Ja, dat was wel een raar moment. Zidane is begonnen aan de trainersopleiding. Werd daarom ook ondervraagd over ja, zijn toekomstplan. En toen zei hij... Ja, ik wil ooit best wel eens het nationale team trainen. Tot dan toe niks mis mee. Maar toen werd hem ook gevraagd ja, hoe hij Spanje zou verslaan. En toen antwoordde hij... Vroeg storen, druk zetten, aanvallend spelen. Precies datgene wat onze huidige coach niet doet. Nou, daarmee had je natuurlijk de pop aan het dansen. Kritiek op de bondscoach. Deschamps zijn een beetje narig. Ja, dat Frankrijk morgen natuurlijk... Zeker niet alleen op de verdediging gaat spelen. Hij zei ook een beetje ironisch. Het is mooi dat Zidane ook coach wil worden. Kan hij meteen aantonen dat het niet bij praatjes blijft. Er zijn volgens de Fransen twee lichtpuntjes. Ten eerste ja, dat Frankrijk een jaar geleden ineens ook vanuit het niets won van Duitsland. Een sterk team. De andere is dat bij Spanje geloof ik in het hart van de verdediging spelers ontbreken. En de Fransen hopen heel stiekempjes dat Karim Benzema daar misschien wel van kan profiteren. Maar Edwin van de andere kant, een verdedigend Frankrijk... is dat niet in het voordeel van de Spanjaarden? Dan spelen ze alleen maar verder af van die centrale verdedigers bij Spanje. Ja, dat bleek op het EK ook wel. Toen de vorige botscoaster Laurent Blanc een grote fout maakte... door een extra verdediger in te zetten op rechts. En, en juist over die, uh, over die kant kwam het eerste doelpunt van Spanje toen. Uh, inderdaad, Spanje mist uh, Piqué Puyol in de verdediging. Waarschijnlijk ook Sergio Ramos. We weten niet zeker of hij op tijd uh, fit is. Uh, zal met de... Uh, ja, Uiteindelijk Boeskets speelde van de week in Wit-Rusland al uh, als centrale verdediger. Dan komt er misschien Albiol van, van Real Madrid uh, bij. Maar ja, in Spanje wil, wil zover mogelijk inderdaad van die eigen verdediging afspelen. Incasseert bijna nooit uh, tegen doelpunten. Al, al, al vijftien wedstrijden niet, op het EK niet, op het WK hebben ze geen tegen doelpunt gehad. Dus verdedigend zijn ze heel sterk. En botscoach Del Bosque zei vandaag op zijn persconferentie uh, dat, dat ze deze wedstrijd vooral moeten opvatten alsof het een, een, een bekerwedstrijd is die over twee wedstrijden gaat. Deze wedstrijd en de return want Spanje en Frankrijk zijn verreweg de beste van, van deze verder van zwakke groep en, en de winnaar van deze twee duels, die, die zal rechtstreeks naar het WK in, in Brazilië gaan. En zo zal Spanje het uh, toch wel opvatten, die wedstrijd. Want het, uh, we moeten er niet vreemd van opkijken dat we ze gewoon allebei straks tegenkomen in Brazilië. Als dat Frankrijk en Spanje zeker moeten. Spanje mag absoluut niet afwezig zijn. Er was vroeger een regel dat de wereldkampioen automatisch geplaatst werd. Dat is al een tijdje niet meer zo. Uh, maar je mag aannemen Frankrijk. Maar uh, we hebben al jaren natuurlijk niet meer het Frankrijk gezien... wat we, wat we sinds het WK van 98 en het Euro 2000 uh, in, in Nederland en België hebben gezien. Uh, en Spanje ja, is al jaren zo sterk met dit voetbal wat ze, wat ze spelen. Dus die zullen er zeker zijn. Spanje tegen Frankrijk. Edwin Winkels, wat voor de uitslag morgen? Ik heb nog nooit de toto gewonnen, maar van de week zei ik 2-0, dus dat moet ik maar volhouden. Oké, okay, Ron Linken, wat gaat het worden morgen? Mag ik dan nog één keer optimistisch zijn? 0-1 voor Frankrijk. Oeh, van een optimisme. <laughs> Ron Linken, Edwin Winkels, dankjewel. Maximeer 1979 en Angel Eyes. Na PSV voor Ola Toivonen doet ook FC Twente een beroep op het nieuwe spelersfonds van de Wereldvoetbalbond FIFA. De club uit Enschede wil een schadevergoeding voor de knieblessure die middenvelder Leroy Fair vorige maand in de WK kwalificatiewedstrijd tegen Turkije heeft opgelopen. Fair heeft inmiddels een operatie ondergaan en is nog enige tijd uitgeschakeld. En daarmee komen we aan het einde van deze uitzending van Langs de Lijn. We zijn weer terug morgen, dus om 8 uur in de avond met Roemenië tegen Nederland. En zometeen hier op Radio 1 met het oog op morgen. En dat wordt vanavond gepresenteerd door Eva Jinek. Dank voor het luisteren en nog een zeer prettige avond. Je denkt dat je iemand bent, hè, tot je in een soort collectief zit... en dan blijkt je op te gaan in iets. Belangrijke en gewone mensen. Een meerderheid hoort in een democratie de baas te zijn. Over de zin en onzin van het leven. Dat je niet alleen maar bij de pakken neer hoeft te gaan zitten of te wanhopen. De dichter bij de dag, reportages en eigenzinnige opinies op de actualiteit. Wie gaat er nog als toerist naar Curaçao als er sprake is van een staatsgreep? Wie gaat daar nog investeren op het moment dat er sprake is van een staatsgreep? Iedere werkdag van 2 tot half 4 in Dit is de Dag. Radio 1.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 Dit is Radio 1.